De Meyers zijn met een geschat vermogen van ruim 20 miljard euro... een van de rijkste families van Europa. Mannelijke modellen beschuldigen twee topfotografen van seksueel misbruik. Mario Testino en Bruce Weber zouden in de jaren 90 over de schreef zijn gegaan... onder meer vanwege ongewenste aanrakingen. Weber was betrokken bij reclamecampagnes van onder meer Calvin Klein... Een uitgever heeft de samenwerking met de twee fotografen... alvast opgeschort, net als het modeblad volk. Het weer, eerst nog opklaringen, minima rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen toenemende bewolking. Morgenmiddag veel regen, het wordt zo'n 6 graden... en aan zee gaat het hard waaien. Dit was het en nu was voor... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zierveren. Met nu Peaceful Radio. Hallo. Goedenavond, Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1263 hier op Sivem Zandvoort. Eens even kijken waarom klinkt het allemaal zo raar. Zo ja, dus even beter. Um, nog een uurtje, nieuwheidsmuziek hier op, Sivem Zandvoort. We gaan beginnen zo met een meneer die woont nu in Duitsland. Ja. Maar hij komt, ik dacht, ergens uit Zuid-Amerika of uh, zoiets. Nou, uh, hij heet uh, meneer Solare, Juan Maria Solare. En hij heeft een nieuw album gemaakt. Schreef mij gewoon een e-mailtje. Benno, vind je dit een aardig, uh, aardige muziek van, uh, van mij? Ik even luisteren. Ja hoor, helemaal goed. Nummer 2 op de lijst is even kijken. Wie hebben we daar? Dat is... Uh, ja, dat is... Tony Clark met zijn eh, album Renaissance, Renaissance of zoiets. Nou ja goed, als ik het verkeer uitspreek, je kan me controleren... want dat staat allemaal op internet. Peacefulradio.info, dan vind je de playlist. Dit programma in zijn geheel kan je terugluisteren. En, um, en negen andere programma's, dus het gaat maar door. Evenals natuurlijk het Peaceful Radio Internet Station... Daar uh, vind je 24x7 New Age muziek, zo moet ik het zeggen. Goed, veel luister, plezier, tot later.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 And good company